Welkom bij het ruimtenieuws van NTR Focus. Leeft u in een simulatie? They set up the laws of physics and they just let it run to see what happens. In deze aflevering van het NTR Focus ruimtenieuws gaan we serieus kijken naar de kans dat u op dit moment onderdeel van een computersimulatie bent. Het klinkt misschien. Absurd voor woorden, maar er wordt daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewijs dat we in een simulatie leven. Laten we eerst eens kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing van de simulatiehypothese. De filosoof Plato stelde een paar eeuwen voor de jaartelling al dat er. ...voorafgaand aan onze waarnemingen en interpretaties... ...een werkelijke wereld bestaat die wij niet rechtstreeks kunnen waarnemen. Outside, de filosoof René Descartes suggereerde in de 17e eeuw bij wijze van gedachte-experiment... ...dat het voorstelbaar is dat onze realiteit het gevolg is van beelden die ons gevoed worden door een wezen... Al dan niet met goede bedoelingen. He is a human, a with the devil. En in de 18e eeuw sloot de filosoof Kant aan bij het idee van Plato. De wereld van de fenomenen is wat Kant betreft een weerspiegeling, een interpretatie van de noumenale wereld die wij niet kunnen kennen via onze zintuigen. Wel dus het idee dat onze dagelijkse realiteit slechts een persoonlijke variatie is van een achterliggende werkelijkheid is niet echt nieuw. Maar waar ik het vandaag met u over wil hebben gaat nog net een stapje verder. Well, Vijftien jaar geleden, in 2003, publiceerde de filosoof Nick Bostrom van de Oxford University een artikel met de titel... Are you living in a computer simulation? It is unreal. Als u het originele artikel wilt nalezen... kunt u er gemakkelijk een pdf van vinden op het internet. De argumentatie van Nick Bostrom is goed te volgen. Oh, yes, I Allereerst moeten we twee aannames doen... maar die zijn allebei redelijk acceptabel. You can't accept that, Martin. Aanname 1 is dat bewustzijn substraat onafhankelijk is. Oh, what do you speak? Wat Bostrom daarmee bedoelt is dat ons bewustzijn niet alleen mogelijk is via vlees en bloed, zoals de neuronen in ons hoofd, maar ook in een computer te verwezenlijken is. Er zijn natuurlijk mensen die stellen dat ons bewustzijn los van ons lichaam bestaat, maar dat is wetenschappelijk gezien veel moeilijker te verteren... ...dan het inmiddels algemeen geaccepteerde idee... ...dat bewustzijn een bijproduct is van ons geëvolueerde brein. Well, ever made by man. Als bewustzijn dus los van de implementatie gezien kan worden... ...en wij accepteren dat genoeg transistoren en parallele verwerking ...in computerchips op den duur tot een artificieel bewustzijn kunnen leiden... Dan nemen we dus aan dat bewustzijn substraat onafhankelijk is. Het is goed mogelijk dat de computers en GPU's van vandaag nog niet in staat zijn tot bewustzijn te komen. Of dat we gewoon niet weten hoe we dat moeten programmeren. Maar dat betekent niet dat dat onmogelijk is. Het heeft er immers alle schijn van dat computers de komende decennia nog sneller en nog beter zullen worden. For a dat brengt ons tot aanname 2, dat wij kunnen schatten hoeveel computerkracht nodig is om een virtuele werkelijkheid met virtueel bewustzijn erin te creëren. Is is power. Bostrom redeneert dat er geen bestaande grens is die dicteert dat we nooit een computerbewustzijn zouden kunnen realiseren. U kunt misschien tegenwerpen dat er een grens zit aan de miniaturisering van chips vanwege kwantummechanische effecten. Of dat de overdracht van gegevens in snelheid beperkt wordt omdat elektronen nog steeds afstand moeten overbruggen. Maar goed, ook onze zenuwen kennen dat soort beperkingen. De gegevensoverdracht in ons brein, in onze neuronen, is volgens de wetenschappelijke literatuur zo'n 3 miljoen keer trager dan dat elektriciteit door een draad schiet. You know, is like a, a en met deze tergend trage infrastructuur lukt het ons brein toch ook om bewustzijn te ontwikkelen. De kracht zit hem in de parallele verwerking. You are correct. Laten we in ieder geval gedurende dit radiosegment even aannemen dat het goed voorstelbaar is dat de technologie op den duur biljoenen simulaties tegelijkertijd kan uitvoeren. met slechts een fractie van de beschikbare hoeveelheid energie en materie. En dat zijn simulaties waarin gesimuleerde bewustzijns leven in een gesimuleerde werkelijkheid. Laten we dit onze technologische volwassenwording noemen. Chances for the experiment to succeed. Are minimal because of the immature development. Dan komen we nu tot de crux van het argument. Nick Bostrom zegt met klem dat hij niet wil aantonen dat u zeker in een simulatie leeft. That will not be hij zegt dat in ieder geval één van de volgende drie proposities waar moet zijn. 1. De kans dat een samenleving als de onze uitsterving kan voorkomen... ...voordat de eerder geschetste technologische volwassenwording wordt bereikt, is nul. 2. Bijna geen enkele levensvorm in het heelal is geïnteresseerd of zal ooit geïnteresseerd zijn... ...in het uitvoeren van computersimulaties waarin wezens zoals u en ik een rol spelen. 3. We leven in een computersimulatie. It. Laten we ze nog even langslopen. Okay. In het eerste geval bereiken we nooit onze technologische volwassenheid. Bijvoorbeeld door oorlog of ziekte. Of death, like all the rest. Maar het is wel een heel pessimistisch beeld. I knew that you were going to give me Ook voor het tweede geval, de tweede propositie is zeker wat te zeggen. Zelfs in een gesimuleerde werkelijkheid is het goed mogelijk... dat gesimuleerde mensen echt pijn of honger ervaren. Vanuit dat oogpunt gezien is het denkbaar dat toekomstige generaties het onethisch vinden... om simulaties uit te voeren waarin de spelers, niet bewust van hun virtuele bestaan, daadwerkelijk lijden. Maar als we ervan uitgaan dat aannames 1 en 2 niet correct zijn dan zullen er astronomisch veel simulaties uitgevoerd worden... en leven wij nu in één van die simulaties. De kans dat onze huidige realiteit dan de werkelijke realiteit van vlees en bloed is... is dan wel erg klein, eigenlijk te klein... En waarom zouden technologisch volwassen wezens simulaties van ons willen uitvoeren? I don't know. Alleen al vanuit wetenschappelijk oogpunt kan het interessant zijn. There's been more of scientific discovery in your lifetime and mine, than in all the ages of history. Maar het is ook best voorstelbaar dat wij gewoon de Tamagotchi zijn van een verveeld kind dat te lui is de batterijen eruit te trekken. Het klinkt misschien een beetje als die speelfilm The Matrix, weet u nog wel?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 In de speelfilm The Matrix strijden Neo, Trinity en nog het handlangers... tegen een overmacht van artificiële intelligentie... die mensen alleen gebruikt als energieleverancier. Wetenschappers noemen dit ook wel een brein in een vat. Hierbij zijn we wel mensen van vlees en bloed met een menselijk bewustzijn... alleen ervaren we een andere werkelijkheid. Het is onreal. In de theorie van Nick Bostrom zijn al onze gedachten onderdeel van een computerprogramma. Er is dus geen brein in een vat. Under the of an brain. Kunnen we ooit aantonen dat we in een simulatie leven? The two are now in our nou, daar zitten wel wat haken en ogen aan. Bostrom zegt dat het allemaal vrij duidelijk is als er opeens een window in uw gezichtsveld zou verschijnen met. You live in a simulation. Click here for more maar ja, acht u de kans groot dat dat ooit zal gebeuren? No magic and no miracles. It's against the rules. Om een simulatie correct te laten verlopen en er waardevolle informatie of vermaak aan te ontlenen, is het waarschijnlijk wel belangrijk dat er niet te veel overduidelijke fouten in zitten. The wrong. You're right. Het is goed mogelijk dat diegene die zo'n simulatie programmeert er ook fouttolerantie in bouwt. Als u dus bijvoorbeeld een ernstige glitch meemaakt, bijvoorbeeld dat uw huis nog niet was uitgerekend op het moment dat u er naar keek, dan zou de simulatie de herinnering daaraan direct kunnen wissen. Of de tijd even stilzet. Of terugspoelen. Ja, het gaat ik bussen en dan de draad weer oppakken. Het is denkbaar dat er programmeerfouten, ook wel bugs, in onze simulatie voorkomen. En wie weet worden sommige ervaringen pas op het laatste moment uitgerekend om energie en tijd te besparen. Als u bijvoorbeeld nu een race game speelt, dan wordt alleen de wereld die u op uw scherm ziet door de computer uitgerekend. Het is onnodig kostbaar en bovendien zinloos om de complete virtuele wereld van uw race game continu in zijn geheel uit te rekenen. Maar als diegenen die onze simulatie hebben gecreëerd niet willen dat we er ooit achterkomen, dat we in een simulatie leven, dan wordt het vast onmogelijk er ooit achter te komen. World, we had a secret hideout. Een van de bekendere advocaten van de simulatietheorie is Elon Musk. Er is een 1 in billions chance kans dat dit een base is. Wat denk je? Ik denk dat het 1 in 1 miljard is. En eigenlijk, we should hopen dat that dat echt is, want... Otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization So maybe we should be hopeful that this is a simulation. 40 years ago had we Pong, two rechthoekjes and a stip. Nu, 40 years later, have we fotorealistische computer games, wherein meerdere mensen tegelijkertijd met elkaar spelen. Volgens Elon Musk is het onvermijdelijk dat computerspellen op den duur niet meer te onderscheiden zijn van de werkelijkheid. Rich Terrile, wetenschapper aan het NASA Jet Propulsion Laboratory... onderschrijft de vermoedens van Elon Musk. Hij gaat zelfs nog een stap verder. Alles wat wij meemaken, zelfs ruimte en tijd, heeft aan de onderkant een grens. Zo rekenen kwantumwetenschappers nu met de planklengte... de kleinste betekenisvolle eenheid van lengte... Binnen de verschillende theorieën die de basisstructuur van ons heelal trachten te beschrijven. De plank tijd is de kleinste betekenisvolle eenheid van tijd binnen de verschillende theoretische kwantumfysische modellen. Maar dat betekent nog niet dat we direct aan kunnen nemen dat het gekwantificeerde heelal bewijs is voor het feit dat we in een simulatie leven. Neil deGrasse Tyson interviewed Dr. James Gates, Jr. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos? Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code? Computer code, strings of bits of ones and zeros. It's not just sort of resembles computer code, You're saying it is computer code. It's not even just is computer code. It's a special kind of computer code that was invented by a scientist named Claude Shannon in the 1940s. That's what we find very, very deeply inside the equations that occur in string theory. En wat kunnen we het beste met ons leven doen als we vermoeden dat alles slechts een computersimulatie is? Uh, uh, uh, uh. That, no. Astronoom en wetenschapper Max Tagmark van het Massachusetts Institute of Technology raadt ons aan vooral een zo interessant mogelijk leven te leiden. Hoe weet je want dat verkleint de kans dat uw simulatie voortijdig uitgezet wordt. U het snel veranderen een wereld van Tot volgende week. Ik hoop dat u een interessante week heeft. Zonder al te, te, te veel computer glitches. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain. But you feel it. You felt it your entire life